11 Uur. Fantijn met het NOS-journaal. Oostenrijk gaat toch geen grenscontroles invoeren bij de Brennerpas, de drukke grensovergang met Italië. Oostenrijk verwachtte een stroomvluchtelingen die via de Middellandse Zee naar Europa komen. Doordat Italië maatregelen heeft genomen en de stroomvluchtelingen meevalt, zijn de controles voorlopig niet nodig. Staatssecretaris Dijkhoff doet opnieuw een nadrukkelijke oproep aan gemeenten om op korte termijn opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen. Het zomerseizoen nadert en dan moeten de vluchtelingen in bungalowparken plaatsmaken voor vakantiegangers. Volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is die situatie urgent. De Nederlandse politievakbond vindt 188 miljoen euro extra veel te weinig. Vandaag werd bekend dat de Nationale Politie dat bedrag krijgt van het kabinet. Dat meldde bronnen aan Nieuwsuur. Volgens de Nederlandse politievakbond is er 250 tot 300 miljoen euro extra nodig om de structurele problemen bij de politie op te lossen. In Paramaribo hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het beleid van de regering Boutersen. Ze willen dat de prijsverhogingen van elektriciteit terug worden gedraaid. En ze willen dat een lening van het Internationaal Monetair Fonds niet doorgaat. Ze denken dat die een molensteen om de nek van het volk zal worden. En het college van BNW in Utrecht wil niet dat een straat waar voorheen prostituees zaten opnieuw een rosse buurt wordt. De seksramen in de Straat werden drie jaar geleden gesloten omdat er verdenkingen waren van mensenhandel. De gemeente geeft nu geen nieuwe vergunningen. Het weer. Vanavond en vannacht meest droog. In het noorden mogelijk wat regen. Het wordt ongeveer 6 graden. Morgen veel bewolking en een paar buien of regen. Soms breekt even de zon door. Het wordt ongeveer 12 graden. Ook de Pinksterdagen is het maximaal 13 graden. En tussen de buien door is er dan soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. I learned what I'm thinking In return, I don't sing I want someone beside me Not someone behind me And if you really got it together, girl You know where to find me, me from this way.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 Walter In Overjohn You hide in laughter Jesus gonna make my say ZFM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 and have the courage to love me for me.